Waterboog moet met het Journal. In Engeland zijn een vliegtuig en een helikopter tegen elkaar aangevlogen. Het ongeluk gebeurde in een bosrijk gebied in de buurt van Oxford. De botsing was rond 1 uur vanmiddag. Sindsdien is er niets bekendgemaakt over het ongeluk. Volgens de aanwezige hulpdiensten zijn er slachtoffers, maar hoeveel is nog onduidelijk. Een prominente oppositieleider uit Venezuela is naar buurland Colombia gevlucht. De oud-burgemeester van Caracas had huisarrest omdat hij een bedreiging zou vormen voor het bewind van president Maduro. Daarom was hij ook afgezet als burgemeester. De laatste tijd zijn al meerdere tegenstanders van president Maduro gevlucht. Sommigen staan nog onder huisarrest. De rol van vrouwen binnen jihadgroepen moet niet worden onderschat, daarvoor waarschuwt de AIVD. Volgens de inlichtingendienst heeft IS een toenemend tekort aan strijders en gunst de terreurgroep daarom sinds kort vrouwen een actievere en meer gewelddadige rol. Als dat zo doorgaat kunnen vrouwen in het strijdgebied in Syrië en Irak, maar ook in Nederland een grotere bedreiging gaan vormen, vreest de AIVD. Kamerleden van 50PLUS en de PVV willen met het aanvragen van tientallen uren spreektijd voorkomen dat de aflossboete doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën wil het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost vanaf volgend jaar in fases afschaffen. Het gaat lukken als de Tweede Kamer er vooraanstaande donderdag mee instemt. Door extra lang aan het woord te zijn hopen 50PLUS en de PVV dat de deadline niet wordt gehaald. Of dat gaat lukken is de vraag, want er zijn genoeg regels om de vertragingstactieken tegen te gaan. Het weer nog, vanavond valt vooral uit het noorden nog een bui. Morgen is er geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land. Aan zee staat een krachtige tot harde wind. Zondag nemen de wind en de buien gaat weer wat af. Het is dit weekend ongeveer 9 graden. Dit was het NMV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge... 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. Net zoveel vertraging op de A2 utrecht Bosch, maar dan over 14 kilometer tussen Klopend-Everdingen en Waardenburg. Kwartier op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen... 3 kilometer, 10 minuten over 9 kilometer op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevarensveen en Zoetenwouden-Dorp. Kwartier vertraging op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein... tussen Deugendam en Tuindorp-Oostzaan, 5 kilometer. Door een ongeluk op de A12 Utrecht... Richting Den Haag, 3 kilometer file bij Nooddorp. 5 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Hagenstein en Noordeloos een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Nijkerk en Afrit-Ermelo een half uur vertraging. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luisteraars, welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Oftewel, Hans en zijn vrienden in de avond. En wat kan u nog verwachten van ons? In ieder geval het recept van de dag. En het weer voor het komend weekend. En de verzoekplaat van de week. En ik heb hem al gehoord, het is een hele mooie. MUZIEK Dus er is genoeg. Dus ik zou lekker blijven luisteren als ik u was. Onder het eten. Gezellig, hoor. Zolang mensen niet te hard smakken, vind ik het ook niet eerder. Wat zeg je nou? Zolang mensen niet te hard smakken, vind ik het helemaal geen probleem. Nou, maakt het niet uit. Wij horen het toch niet. Oh ja, dat is waar ook. Nou, en, smak gewoon heerlijk. En je, en je weet wat ze doen in, uh, in China, hè. Slurpen ze, hè. Dat mag, ja, hè. Ja, maar de boeren is ook als een rollen <laughs> ja, na het eten. Dat doen we ook maar niet. <laughs> Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier.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 may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 Since just me <laughs> Ja, met z'n tweeën, denk ik. <laughs> vast wel. Ja, ja. Uh, ik zeg, alle treinreizigers wel? tussen Zandvoort en Haarlem... die hebben een soort van een probleempje. Hè? Zijn, uh, tot en met 26 november is elke treinreiziger... tussen Zandvoort en Haarlem aangewezen op vervangend busvervoer. Dit komt omdat ProRail het spoor vervangt... en een natuurbrug aanlegt. Althans, het begin daarvan wordt gemaakt... Um, Vannacht zal het bedrijf beginnen met het vervangen van 8,2 kilometer lange traject. De rails, de dwarsliggers en de ballas worden de komende negende dagen vervangen. Omdat er in de genoemde periode geen enkele trein op het traject zal rijden... maakt ProRail tevens een begin met de aanleg van de natuurbrug Duinpoort. We hadden natuurlijk al zeepoort, zandpoort en nu ook Duinpoort. Um, in de toekomst zal uh, het mogelijk zijn dat alle dieren... Uh, het spoor onder andere op een veilige manier kunnen oversteken. En jawel, uh, um, dan mogen ook de herten er overheen. Nou, wat je lief. Ja, de, de, de, de dat is was toch lief. een hele dringende vraag van de zorg die er overheen mochten. En, ja. uh, nou, dat is dus een dikke jaar geworden. Uh, de komende week wordt het eerste landshoofd aangelegd... waarna er in maart volgend jaar de liggers worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de natuurbrug in juni zal worden opengesteld. Even een met vraagje. De bus. Waarom willen de zandvoorters dat ze daar oversteken? Um, uh, nou, de vraag was vooral... waarom wordt er voor zoveel miljoenen gepompt in een brug? Um, en dan wel drie bruggen in dit geval... Um, uh, voor welke dieren is dat dan zo speciaal? Nou, er werden er dingen genoemd als een of andere... Nou, um, goed, ik weet de details niet meer, maar uh, uh, weet ik veel wat voor kever en vlinder en rupsjes... en nou, allemaal klein ja. spul. En mensen hadden echt zoiets van, nou ja, zeg is echt belachelijk... dat de herten er dan niet eens overheen mogen. Weet je, als je dat dan ergens doet, doe het dan voor de hertjes. ja. ja. Ik weet niet, de meeste zandwoorders hebben een enorm zwak voor onze herten in de buurt. En ja, we zijn ook leuke beesten om te zien ook. Ja, Dat sowieso, ja. Maar goed, um, soms gaat het wel eens een beetje te ver. Maar goed, uh, buiten dat, uh, uh, ja, dat leeft nou eenmaal heel erg. Leuk. Ja. Dus uh, ja. daar worden we echt, echt serieuze vragen ja. over gesteld. Ja. Ro, jij ja, was hier voor de muziek oh, niet voor de onnoozel. Ik ga dat doen. Ik ga een, ik ga een <laughs> hint geven voor zometeen voor het recept. Oh, leuk. Goed gedaan. Traveling show, my mama used to dance for the money they throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. He was 21, rode with us to Memphis And Papa would have shot him if he knew what he'd done Gypsy, trans and thieves, we'd hear it from the people of the town They'd call us gypsy, trans and thieves But every night all the men would come around and lay their money down They throw Grandpa to whatever he could Preach a little gospel Sell a couple bottles of Dr. Good G.M.C. Trans and Thieves We'd hear it from the people of the town They'd call us G.M.C. Trans and Thieves But every night all the men would come around And lay their money down Die ja, heel dat, hey. nou, ja, die hoorde wonderlijk. Die ja, Heel wonderlijk. Nou, het is wel Als ik het knopje ja. eentje terugzet hè, en het dan, dan nog een keer doe, zo. Dan gaat hij wel goed. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. man. Maar dat blijft natuurlijk altijd een wereld van wonderen hoe ik wat neerzet. Hè? Dat is weer uh, ja, dat dat een uh, uh, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ik vind het wel knap dat je iedere week weer een stampot weet te vinden. Ja, er zijn er een heleboel nog. Ja, blijkbaar. Ja, nou, Blij oh. toe, want dan kunnen we voorlopig nog even door. En anders ga ik gewoon met nieuw beginnen. Ja, precies. Welke heb je deze week? Ja, ja. Uh, dit is een, uh, een, een zigeunersnitzel. Ja, nou, dat was dat stampot. Een is Net een stampotje. Ah, oké. Okay. Kijk. Nou, kom maar op. Ja, gaan we even beginnen. Wat gaan we kopen? Ja, maar wie lust er eigenlijk nou geen snietsel, toch? Dus jij? Hij niet. Hij lust geen snietsel. <laughs> we, we ik heb een recept voor vier personen. Dus je kan mensen uitnodigen. Ik lust wel een snietsel. Uh, Eén ja, ki ja. kilogram. Bro, ja. uh, hij zit zichzelf uit te nodigen. Dit is toch een stamppot? Nee, precies, dat is gewoon een schnitzel. Ja, maar met goed, een stampot. Vertel, de nou, ingrediënten. Ja, voor vier personen: een kilo kruimige aardappelen, vier uien, 50 gram boter, een half rundelbouillon tablet, een halve eetlepel bloem, één theelepel gerookte paprika poeder, één zak paprika mix. Vier siggeunes en drie eetlepels olie. En wat er extra bij moet, dat je echt moet hebben, dat is een puree stamper. Stampot. Kijk, Urein. zie je dat het wel een stampo, stampotje is? Ja, dat bedoel blijkbaar. Ik. Ja, blijkbaar. We gaan het eens even maken. We schillen eerst de aardappelen en snijden ze in kwarten. Kook de aardappels in een ruime pan met water en eventueel zout in 20 minuten gaar. Giet af en vang de kookvocht op. Snip er ondertussen een kwart van de uien en snijd de rest van de uien in halve ringen. Verhit de boter in een hapjespan en bak de uieringen in 20 minuten goudbruin. De halve uieringen. Die moet je bakken. Ja. Ja. Voeg 300 milliliter kookvocht van de aardappelen, de bouillon-tablet, bloem- en paprika-poeder toe. En laat in twee minuten alroerend inkoken tot een lekkere jus. Halveer, halveer ondertussen de paprika's. Verwijder de steel-Az- en zaadlijsten. En snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Brunoise heet dat. Nou, Brunoise. Brunoise. Dat bedoel ik. Dat maakt niet Stop. uit. Ga Stam de aardappelen samen met 100 ml kookvocht... en de rest van de boter in een pan tot een grove puree. Voeg de paprika en de gesnipte ui toe. Schep om en verwarm het geheel nog drie minuten op een laag vuurtje. Houd warm met de deksel op de pan. Bak de snietsel in de olie in zes minuten goudbruin op middelhoog vuur. Kijk nou, deze is niet verbrand, hè? Keer regelmatig. O, daarom. Serveer het stamppotje met de schnitzel en de jus apart. Nou, helemaal top. Nou, dat is toch lekker. En dit is na te lezen op onze Facebookpagina. Ja, alles Zandvoort draait door. Hij staat er al helemaal op. Ja. ja helemaal alleen dat toetje nog niet. Nee, maar die staat er toch nooit op? Nee, dat gaan we wel doen eigenlijk. Nee. Gaan we dat doen? Moeten we dat doen? Nee, nee, nee. Nee. mensen krijgen toch veel te veel aandacht. Oh, oké. Okay. <laughs> nou. Ja. ja. Waar is dat, mormon Ja, daarachter. Ze dus komt er al aangehuppeld. Ja, kom maar. Kom met een man. Hello, hello, man. Hallo, hallo, Hallo. Hallo, meneer Hallo. Hallo. <laughs> ben ik weer, hè? Ja, vertel ja. mij wat. Ik ja. ben ik weer. Ja. ja, en vertel het eens. Hoe Ui. gaat het met je? Ja, ben je al een hoor. beetje zenuwachtig voor Sinterklaas? Je mooie dat ja, ja, wat ja. leuk, hè? Ga je kijken? Ja, en zingen. Zingen. En, en, kan je zingen dan? Kan je Sinterklaas liedjes zingen? Ja, vorige week staan we daar. Oh ja. Dat kan, ja. Nee, moet nog niet. Nee, hoor. Uh, oma Hans heeft het nog niet gezegd. Nee. nee. nee. <laughs> nee. Nou, ik Toevallig. Wel. Wat gaan we doen voor toetje? Wat gaan we ja. doen voor toetje? Ja, wat gaan we doen voor toetje? oké. Oh, okay. nee. Wat gaan we doen? We zien hij zappelkwark. Ja. Met mijn handjes erop. Oh, ode, oh wel lekker. Zo'n soort. Dingetjes, ja, dan. want ik heb net twee mandarijntjes ja, opgegeten. Dat is hartstikke zo leuk Ik denk, jouw mama doet dat ook, denk ja. ik wel. En maakt ze diezelfde kwark of niet? Ja, doet ze zelf. Ja? Ja mooi Oh, wat leuk. Uh, le uh, wel uit de pakkie. Uit, uh, wel uit de pakkie? Maar ze doet het wel zelf. Oh. Ja. Pakje oh, okay. openmaken. Dat weet ik niet. Ja, dat doet ze zelf het pakje openmaken. Ik denk het wel. Doe maar de groet in je moeder. Oké, okay, zo ik doen. Nou, doei. Doei. doei. Ja, Tot volgende week, hè? Ja. Doei. doei. doei. Slow it down. Does it feel better? Zongfestivaletje. ja, dit is een Zongfestivaletje. Baksvis, Making Your Mind. Ah oh, ja, Baksvis. Hij is me gemeen, hè? Hij hey. doet eerst de microfoon open <laughs> en dan zwaait hij, hè? Nee, nee, Nee, nee, nee. Hij zwaait wel, maar jij ziet hem niet. Jij bent meestal zo druk in gesprek met mij hè, dat je hem niet ziet. Ja, gezellig, hè? En ja, ja, dat, dat wel. Als je met mij in gesprek bent, dan ben je wel met juli of augustus in gesprek. Ja, of met september, december. Jonge, jonge, jonge. Wat een niveau, hè? Het kind <laughs> Ja, dat ging al. zingend de deur uit, hè? Met ja. De liedjes, ja, de ja, ja, ja, ja, leuk ja. hoor. Maar als ik gewoon een paar pepernoten, want dat vond ze wel ja, lekker. Ja, dat is, leuk. is wel leuk. Ja, dat Helemaal hoort enthousiast. ook. Leuk ja. Hoor. Uh, de negentiende, ik zal eens even kijken, dat is, uh, dat is zaterdag. Zondag is dat? Zondag. Zondag de negentiende, om drie uur middag is het concert. En dan komt het Symfonieorkest uit Haarlem. In november treedt de Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devons. Op tijdens deze editie van het klassieke concert in de Protestantse Kerk. Het programma dat is nog niet helemaal bekend, maar een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro en de muziek en de gaat over de locatie is Protestantse Kerk Poststraat Nummer 1. En de website is www.kerksandvoort.nl. .no. Nou, het is toch allemaal wat, hè? Ja. Ook in de kerk. Ach, wij gaan ook in de kerk. Klassieke, ja, wij gaan, gaan ook in, wij ook in de kerk? 15 december. Dus ook zingen we in de kerk? Wij zingen in de kerk. Zin... Oh, ik wist niet waar. Nee, ik dacht in, de in de kerk? Krok, toch? In de kroch, nee, in de kerk. Oh, nou ook leuk. Volgens mij in de kerk. Jo, dat horen we vanavond volgens ons zingen weer. we in de kerk. Dus als we daar naartoe gaat, is het gratis. Dus maar we, ja, we, we kunnen kroch, het opzoeken, want het staat ook gewoon op Facebook, op wow. onze site. Ik van de ga kijken, ik ga kijken, ik ga kijken. Hij ik gaat het kijken. opzoeken. Nou, ik ga het nu kijken. Over een uur weet hij het wel. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Zo, goedemorgen. <laughs> Sorry. Ik heb iemand een sopje in. <laughs> dat <laughs> kan ik overbrengen. Tjoo, Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you <joh. laughs> were the someone... Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry me. Chirin. We hebben lol. En we hadden even lol over <lacht> het achter te dansen. Ja. ja. linkse directe. Niet, vraag niet hoe we erop komen. Maar... <lacht> we en we, er we al hadden al het doen. over die, de vrijdag de 15 december. Dan geeft de Beachpop zingers een kerstconcert in de protestantse kerk in Zandvoort. Wij zingen het traditionele en moderne kerkliederen. Kerstliederen. Het, Geen kerkliederen hoor. Kerstliederen. kerstliederen zijn... ja, je zei kerkliederen, oh, nee. maar dat geeft niet. Ik we verbeteren kerst, we je gewoon. Kerstliederen. Oh, oh, Wij kunnen je loopt het op je kale ja. kruintje. Ja. <laughs> <laughs> we zingen kerstliederen. Het wordt een gevarieerd programma. Met ook een gitarist. En de kerstliedjes speelt. Die kerstliedjes speelt. En een dansgroepje Ga je dansen? Ik niet. Ik kijk wel uit. Oh, ik dacht dat jij heen dans Nee hoor, dan gaan mensen echt weglopen. Oh. Niet doen. Oh? Nee, daar zitten ze niet op te wachten. Oh. En, en vanaf uh, 7 uur is de kerk open. En het concert start om half acht. Nou, gezellig. U krijgt bij binnenkomst een heerlijk kopje koffie. Met wat lekkers. En na de pauze een heerlijk glaasje warme gluwijn. Nou, zie je, dan, is dat toch wel, dan valt het wel weer mee. Oh, het kost 10 toch? euro. Ja, het kost 10 euro, zie ik. Ja. Ja. ja. Dus en dat is niet We krijgen gluwwijn met, met, met een, wat lekkers. Gluwwijn dus met wat kop, lekkers. En een kop koffie met een gevulde koek. En gluwwijn. En, en, en weet je wie er ook is? De ja, dat Kerstman. Ik, ja, daar was ik al bang voor. Ja, die is er ook. <laughs> maar het wordt best wel een goede avond. We zijn al dik aan het reporteren, wat ja, dat betreft. Het zijn, en, het, het, het, het, absoluut weer toegegeven, het zijn leuke liedjes. Ja, vind ik uh, ook. Het zingt prettig. Ja. Dus, uh, ja. Wij ja. hebben er in ieder geval al lol in. Dus ja, wij hebben er nu al lol in. Veel mensen komen kijken. Ik heb van aan te horen, maar het is leuk om te zingen. <hijen> dan moeten ja. mensen geld toekrijgen ja. om ons te moeten komen luisteren. Dat is <hijen> ik, uh, ik, ik zei net weer dat het wel mooi tijd is voor het weer. Ja, weer. Het is weer tijd voor het weer. Nou, weer dan gaan tijd. we dat toch gewoon doen. Ja, ja. Dat doet wij ook Radio vanuit de Zandvoort. Presenteert het strandweerbericht door Toet Krien. We zitten gewoon in door te kleppen. Maar goed, het strandweerbericht. Vanavond valt vooral in het noorden nog een bui. In het zuidoosten zijn er brede opklaringen en het koelt af tot ongeveer 2 graden. Elders wordt het 4 tot 7 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land. In het zuiden blijft het tot laat in de middag droog. Het waait harder dan vandaag met aan zee een krachtige tot harde wind. 7 tot, uh, rond 7 boven. Zondag nemen de wind en de buigheid weer af en schijnt opnieuw volop de zon enige tijd. Het is dit weekend een graad of okay. negen. Dan, dan heb je geen verhoging. <laughs> nee, dat is zelfs met twee graden vind ik het zelfs verdomde koud. Ja, dat denk ik ook. Brrr. Het begint toch een beetje wind te worden. Ja, he? ik vind het drie keer niks. Ja, ik, ik hou hiervan, weet je dat? Ja, dat zag ik ja, al een snuffert. Ja, ik, ik hou hiervan. Nee, dat weet ik echt. Ja, ik nee, hou dat, van. dat zeg ik. Ik zag het eerst, ik, uh, wij hebben een uh, Ik zou best een keer naar, lekker naar sneeuw willen. En min 15 of zo. Je bent pas geleden naar uh, de, de Noordkaap geweest. Ja, maar het was twee. Dat was geen min 15. Sorry, Heerlijk, man. Het zou ook wel eens... En dan door een dikke pak sneeuw lopen. Oh, dat is gezegd. Moet je naar IJsland? Nee, we, nee maar we, we kunnen nee, naar Finland. Ik, ja, ja. Ja. Je kan naar Finland ook ja tuurlijk ja. je kan ook weet nee ik maar veel vind, je kan ik vind... ook naar Siberië dit ja. is ook heel mooi rond deze tijd en type. hoe koud ja. Girls aloud. En, en um, voor degenen die meekijken op internet: um, ik zwaai. Ik schreeuw. Ik sla op. Je dingen, schreeuwde niet. En nog hè, presteren ze om gewoon dwars te rekenen. te Dus Doe eens niet, hey, doe is wat niet. Ik zie je zwaaien en ik hou mijn snater dicht hoor. Oh. Ja, dan... Hans daarin tegen. Hé, hey Hans. Ik, ik, ik doe dat niet, hè. Zo een beestje bij zijn naam noemen, hè. Hé, hey Hans. Hans. Hans. Hans. Hans. Hans. Hans, Hans, Hans? Ja. Ha ja. Oh, daar ben je. Ja, maar zo haalde. De ah. nee. <laughs> nee, mond houden. Had je nog ah. wat leuks, Hans? Oh? Ja? Dank je. Had je... Oh, ik dacht dat je tegen ja. mij... Was, wat ben jij leuk? Dat is wel jammer. Maar... Nee hoor, Jannie. niet, zei ik niet, hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Maar dat dacht ik... <laughs> Ja, nou, het, waarschijnlijk, er is een onderzoek geweest... of het, of het mogelijk is om de Formule 1 weer naar Zandvoort te halen. Of dat een reële mogelijkheid was. Ja! Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van circuit Zandvoort... en de gemeente Zandvoort, dus de gemeente heeft ook meegedaan... kijkt naar de haalbaarheid en de economische impact... van de Formule 1 in Zandvoort. Het onderzoek toont aan dat de terugkeer van de Formule 1... naar circuit van Zandvoort een realistische scenario is. Yes. Kijk, het wordt nog spannend hoor. He. Er zijn geen onoverkomelijke technische, organisatorische... en logistieke knelpunten. Dat de te verwachte economische impact van Dutch Grand Prix... in Zandvoort is aanzienlijk. Het onderzoek stelt in dat een Formule 1-race in Zandvoort... jaarlijks 32 miljoen, de regio 53 miljoen... En Nederland 57 miljoen op, oplevert. Ah, snel nou, zegt is niks joh. jij? dan kan hij het weer weggeven, ja. de Rutte. Je ja, daar gaat <laughs> ja, er dus, ook geld in om. Ja, ja, ja, ja. ja. Het, het, het, het, het, het aantal bezoekers is 250.000 bezoekers. Dus niet alleen Zandvoort, maar de omliggende gemeente, zal, ook Amsterdam, zal er flink aan verdienen. En want de, de hotels komen natuurlijk vol te zitten, dat weet Dat je, mag ik gokken van wel, ja. Ja, dus. Ik zou zeggen van haal gauw hierheen. Ja, voor mij ja. mag het. Oh, weet, 100, ja. snel. Ja. Snel, want Assi is ook bezig. Hè? En, uh, de geruchtenmachine, uh, um, onder andere uh, GP1-blog, uh, suggereert dat Assi al verder is dan antwoord Ja, precies. Dus ja. Uh, ik, ik zeggen, hoop uh, dat het go, go, go, go. Uh. Ja, hm? en dan zullen we misschien Max nog hier kunnen zien. Ja, en niet alleen op die jumbo dagen. Nee, nee, inderdaad. <laughs> nee, daar heb je gelijk in. Nou, ja. dat zou leuk zijn. Oké, okay. tijd voor een feestje. Dus nou precies. van een, een, een rood lichtje op de achtergrond on air of zo hebben we nu een vinger op de lippen van <lacht> ja. <lacht> ja. we hadden ja, het over het racen hij moest hem nog even afmelden oh. aftitelen af, afkondigen hoe party in the USA van Millie Cybers met Zet kleren met het, aan deze keer O, oh Ja. Ja, ja lekker ding, hoor. Maar we hadden het over de uh, formule heen van uh, Circuit Zandvoort. Ja. En uh, Jumbo heeft als organisator van de familie Racedagen Dagen Drive, Mark, Max Verstappen, op het Circuit Zandvoort ook plannen om de succesvolle Nederlandse Formule 1 race, racer komend jaar naar zijn Zandvoortse duinpiste te halen. Nou... Ja, de plannen zijn er. Ja. Het is dus nog niet helemaal rond. Nee, hè? maar het, is, het duurt maar nog een jaar. De plannen zijn er, ja, leuk. In ieder geval, dat is hetzelfde met jullie Formule 1 hier weer op het circuit. De mm -hmm. plannen zijn er, de aanzet <laughs> ja. is er. Dus ja. het zal best wel een keer gebeuren. Ja, ik hoop het. Ja. Jawel, het ja. gaat wel gebeuren. Ik denk het wel. Ja, ik hoop het zeker. Ja, zeker. Hans dat is, dat is altijd gezellig. zo positief. Ik, ik ben ja, altijd leuk, positief. Ah, dat ja, moet beter als negatief. Altijd Hans. Eigenlijk zowat altijd. Ja, precies. Dan ga je al een kleine voorwaarde Heel goed, hè? Hij leert nuanceren. Ja, zeren. precies. Dat is echt top. Voor ja. je weet, krijg je je eetstest binnen. En als die positief is, nou. <lacht> ja, dan worden we niet vrolijk. Nee, no. nou. Precies. <lacht> nou. Ja, het kan. Nee, joh. <lacht> tja, la la la. Het kan. Dit bedoel ik we, als diepte. Ja, echt Nee. Wat kan kan, kan, kan, kan alleen. Oh, oké. Nu is Om tien weken mijn oksels niet te gaan wassen, omdat als ik dan mijn arm omhoog steek, dan komt die groene walm leuk. Ho dan hoeft hij het niet te zien, dan kan hij het ruiken. Mijn ja, maar het wel? Ook. ja, maar dat ook. Ja, maar dit duurt heel lang voordat die lucht hier is, hoor. Nee, hoor. Nee, nou, als hij nee, laat ik maar, maar. Ik ga er niet eens op in. Goed. Nou, dames en heren. Gaan we wat vertellen of gaan we ja. dingen doen? Hier? Over jouw oksels. Ja. Over mijn oksels. Dat nou, doen we niet. Uh, maar, <laughs> maar we hebben het uh, verzoekplaat, toch? verzoekplaat? De verzoekplaat. Is dat kwart voor? Ja, het ja, is al kwart voor. Ja. Dat mag wel, hè. Nou, gaan we dat doen. Ja, ja. hier een verzoekplaat. Dus deze week is dat uh, Gloria Estefan met het nummer Get on Your Feet. En groetjes naar Amsterdam dit keer, het is wel dat ik die dingen altijd klaar heb staan, hè? Oh, wacht even, wacht even. Zet hem even op pauze. Ja, dat eh, moet ik zeker nog terug. een keer zeggen. Ja, nee, gewoon Kans, is in de nee, kans gemist. Wat, wat was het dan? Want ik verstond het niet. Ja, nee, dat geeft ook niks. Ik dat ga niet die niks. veer in zijn kont steken. Dan ga ik echt niet nog... Ja, hoor. nou lekker, een lekkertje. Ik bedoel het plaatje hoor. Yes. Ja. Nou, ja, nou, zo ja. Zijn, ik ben als jong een uh, meisje. Nog zelfs geen kinderen man, man, man, man. Vroeger. 18, 34, Toen ben ik ja? naar een optreden van haar geweest. En ik, daar heb ik echt met zoveel verbazing naar dat mens zitten kijken. Ja. Wat een energie ja. straalt dat mens uit. Ja. Staat geen seconde stil op het podium. Dat springt, dat danst en dat, dat blijft maar in beweging. En spat zuiver zingen. Ja ja mooi, voorstelbaar. Een beetje Tina turner -achtig. Die kon nee. dat ook. Nee. Nou, die, nou ja, oh, die loopt ook te springen aan alle kanten hoor. Ja, dat wel. Maar die liet her en der wel een paar steken vallen hoor ja. Hans. Maar, nee, zij was echt uh, super knap. Het ja. ziet er mooi uit. Het zingt geweldig. Ja, en nog ziet ze er mooi uit ja. trouwens. Ze is de tweede veel de televisie voor. geweest. En, uh, ja. Want zij heeft wel bepaald of de uh, musical die ja, nu klopt, over haar is. Of, is dat wel, of de kwaliteit is wat zij eigenlijk wil. En ja. daar waren ze, was ze heel tevreden over. Ja zoals heel enthousiast nee. erover. Ja. Dus ja. De week gaan we uh, uh, bij het koor hetzelfde met jou doen, Hans. Oh. Ja, kijken of de kwaliteit gewenst is. Hé, hey, Sander. <laughs> Sander. Sander, Sander, Sander. nu u deze nog. Nog, no, no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 <gasps> no i know it I'm Als de luisteraars uh, uh, herinnert u zich nog dat ik even vroeg mijn een sopje in een dweil? Ik uh, kan daar groene zeep in een borstel mee. We moeten Hans' zijn mond even uitspoelen. <laughs> nou, nah, dat valt wel mee hoor. Nee, dat valt niet mee hoor. Jawel, dat ja, okay, valt wel dan me je mee moet je ja, me ook uitleggen. Hoort wat jij hier uitkraamt. man, man, man. Ja, man. ja daarom, daarom steek je je hand af en toe op ja, ja, het, het, het, Waar is waar? Het, het wordt hem niet vaak gevraagd of je het wel zoals konijntje hebt gedaan. Dat is waar. Nee, Geef niet. Maar ik had het verkeerd begrepen. Ja, het, het zal met je. Ja. God. Het is mijn je Pinocchio niet bent, anders steek je jouw neus nu mijn ogen uit. Ja. En nu oh, liegen Zo dan. Ja, niet, want je hebt een brilletje. Liegekreng. Ja, Wat zeg je? Liegekreng. Ja. Ja. een. Ik heb nog wel een, een heel leuk nieuwtje. En eigenlijk meer een, een oproep, eigenlijk. Oh, vertel. Ja, en dat gaat over een kerstactie van Ellen Kuipers, en dit is Ellen Kuipers ten Broeke. Die had vorig jaar een oproep op haar Facebookpagina gedaan... waarin ze haar vrienden vroeg om te doneren voor eenzame ouderen in Zandvoort. Nou, Ze werd toen overweldigend door de reacties... en kon uiteindelijk 16 kerstpakketten samenstellen en bezorgen. En dit jaar wil ze de actie graag uitbreiden. Dus ja, er is een, een oproep om... om ja, over, jaar, over tijden, blikjes... En, en alles wat goed blijft en zo... om we dat bij haar te doneren... doneren en ook geld te doneren... dan kan zij een hele hoop uh, ouderen in Zandvoort... toch gelukkig maken. En dat is best in deze donkere en sombere tijd. En we weten allemaal dat... Ouderen, een heleboel ouderen eenzaam zijn. En dat ja, is niet alleen het... in Zandvoort, maar overal. Het is een ik beetje wel een vragen nu wat je doet, Hans. Dus laat het het verder doen. <laughs> nou... Het... Wat ik wilde zeggen, ik vind het een heel mooi initiatief. Dat staat absoluut buiten kijf, Maar heel veel mensen hebben dit initiatief. Ja. Um, ik ken uh, al een aantal mensen die oproepen doen op internet. Dus op een gegeven moment word je ook een beetje verzopen in alle oproepjes. Ja. Dan denk je, ja, um, ik weet nou niet meer waar ik wat naar moet Nou, dat, brengen. dat hoeft ook niet als jij er maar eentje doet. En dat maakt dan niet nou, uit aan wie je dat doet. Als je er maar één doet. Dan, en als andere mensen dan denken van ik doe die en ik doe die. Dan komen we allemaal aan dat trekken. Ja daar, goed. Dus ik, wat ik zeg, hè, het is een hartstikke mooi ja, initiatief. Zeker. Maar uh, er zijn er wel erg veel de laatste tijd. Ja. ja. Maar er zijn ook veel ouderen. Het is dus jammer dat het nodig is. Dus dat ja. bedoel ik. En dat is hetzelfde met die voedselbanken. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus, uh, Leuk, maar en weinig. het is inderdaad zo. En er zijn een hele hoop ouderen die zijn heel eenzaam. Vooral in deze... In deze donkere en sombere tijden, wat ik zei, van de kerst en oudejaar, en dat zijn echt van die dagen dat het naar voren komt, hè. Ja, dat gezellig samen, hè? Ja, ja. ja. Um, Kom vrolijk. Bijna, ja, nou, maar ik ben ja. altijd vrolijk. Dit is nee, een hele, hele leuke eerst. oproep juist. Ja, ik vind de oproep leuk. Ik vond de monoloog weet mm, een beetje zwarmoeder. Wij kunnen het. Ik ben er heel vrolijk van. Het blijft ook heel lang in mijn hoofd hangen. Zeker een paar dagen. Maar het is ook wel weer jammer dat het afgelopen is. Ja, dat wel. Ja, maar ze zijn ja. wel blij, zeggen ze. Happy day. <laughs> ja. Vrijdag. De luisteraars zijn waarschijnlijk ja, heel blij ja, ja, ja. dat dus we eindelijk ons klep houden. Dat is misschien wel een dingetje. Dat sowieso. Dinget. Dus, en dan is het nog weekend ook. Ja. Lekker. Ja. En niet zullen geweldige hier eigenlijk. Nou, en wij gaan gewoon lekker zingen zometeen. Ja, wij gaan zingen. Ook prettig. Ja. ja, zeker. Nou, in ieder geval op donderdag. Dan zijn wij er weer. Dan zijn wij er weer. Ik ben er volgende week vrijdag niet. Maar Ro en ik wel. En dan nemen we dat kleine getroffen ook mee. Nou, hartstikke bedankt. Doe -doe. Doe -doe. Doe -doe. Uh, en dan zien we jou volgende week vrijdag pas weer. Pas ik. Over veertien dagen. Ja. En misschien op donderdag hebben we nog eerst nog maar repetitie. Dat deden we nu niet. Oh ja, dat is ook nog zo. Hè? zo. We gaan extra zingen vanwege de 15 Ja. Ja. Nou, in ieder geval, weekend, Gezond weer op. Heel fijn weekend allemaal. Ja. ja. Groeten thuis. Ja. Stap, lekker. En zo, en around. tot volgende week. Happy These days are around. Share them with me. Mike, praise, skies hello, blue. There's nothing I can hold me when I hold you. You're so right. You can't be wrong. Krukken en rollen, all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday.